Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De politie in Landgraaf heeft een onbekend aantal tips binnengekregen... over de dodelijke aanrijding bij Pinkpop. Een witte bestelbus reed vanmorgen vroeg in op een groep festivalbezoekers. Eén voetganger kwam om het leven, drie raakten zwaar gewond. De bus ging er vandoor en is nog niet gevonden. De politie heeft luchtfoto's van de omgeving gemaakt... en de politie in Duitsland en België ingeseind. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend... De slotfestiviteiten op de campings van Pinkpop zijn afgelast vanwege het dodelijke ongeluk. Normaal is er altijd een feestelijke afsluiting op de camping. Die gaat nu niet door, meldt de nieuwsite 1 Limburg. In Colombia is een man opgepakt die in Nederland een celstraf van 18 jaar moet uitzitten. Het is een Brit van 36. Hij werd in Nederland veroordeeld voor de moord op de 12-jarige Danny Gubbels uit Breda. De jongen zat in 2010 met zijn moeder aan de keukentafel... toen hun woonwagen met 27 kogels werd doorzeefd. Danny overleed, zijn moeder raakte gewond. In eerste instantie werden twee mensen veroordeeld. De Brit werd als derde verdachte vrijgesproken. Maar in hoger beroep kreeg hij alsnog een lange straf. In Eindhoven is vannacht een huis beschoten. De gevel raakte beschadigd en er sneuvelde een ruit... maar niemand raakte gewond. De daders gingen ervandoor in een auto die door de politie op de A2 bij Beest kon worden aangehouden. In de auto lag een vuurwapen. De twee inzittenden zijn opgepakt. Over de aanleiding van de beschieting in Eindhoven... kan de politie nog niets zeggen. Etiketten van producten vermelden niet altijd alle stoffen... die tot allergische reacties kunnen leiden... blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en TNO. Het onderzoek duurde een jaar... en er deden 157 mensen met een voedselallergie aan mee... Bijna de helft van hen kreeg in dat jaar een allergische reactie... zoals huiduitslag, bulten of benauwdheid. 51 verdachte producten werden onderzocht... en in 19 daarvan bleken allergenen te zitten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort op zaterdag. Alles wat ik zie is deze, dat is groot. En alles wat ik zie is deze, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Um, gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar Tieten of naar Am. Um. En iedereen die poest principes in mijn rug, dus soms vergeet ik te genieten en kan ik al niet meer terug, maar er hangt liefde in de lucht en toen ik dit recorde dacht ik damn dit is te soft maar het is waar het is maar net hoe je het teelt maak het jezelf niet te zwaar want volgens insta heb je alles maar hier hebben we maar alles wat ik zie is dit dat is groot en alles wat ik zie is dit dat is goud gelukkig hangt de liefde in de lucht gelukkig hangt de liefde in de lucht we spijten met die bezels er no this ain't no church dit zijn young kings Maar een diepe zucht Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug En deze hoeft niet stiekem, met verdriet er achter iemands rug Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt Met die ene, met die ogen en die benen Een zomer in de hemel en die zomaar was verdwenen Oh wat is dit leven, toch een fucking overdreven hoop van zegen Het is sowieso de jackpot of de leegte Maar echte liefde spreek je niet tegen het laatste woord is stilte. Is zou het bijna vergeten. Alles wat ik zie, dies, is, dat is groot. En alles wat ik zie, dies, is, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We spijten met die bezels, no, turn. Dat is een old no church. Wat ik zie, is deze. Dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We spijten met die bezels No, this ain't no church. Dit zijn young kids sleeping in de druk. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Ja, dan merk je wel wie nog de jonge hond is, hè, hier in het pand van Siemen. Uh, wie er wat ouderer zijn. Uh, en daar zeg ik er niks over. Hoor. kraantje papi en liefde in de lucht. Zijn nieuwe singon uh, nummer 1 notering in de diverse hitlijsten. Inmiddels het derde en laatste uur weer van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albert Jan? Nou, natuurlijk de vaste items, zoals er zijn rond uh, kwart over vier. De, de Pitts Report. De nieuws uit de wereld van de Formule 1. Na alle kritieken die Max Verstappen uh, te verduren had gekregen in de aanloop van de Grand Prix van Canada. Zijn er nu al wel lovende woorden weer voor Max. Daarover meer rond de klok van kwart over vier. Half vijf het dier van de week. En uh, wederom uh, hebben we Daan in de aanbieding. En Daan verdient namelijk ook een thuis. Dat om half vijf. En het gedicht van de week hou ik nog even geheim. Want daar zijn we nog niet helemaal uit met z'n drieën. Want inmiddels is aangeschoven onze uh, gast Marco Termes. Marco, welkom in de, in de studio. Goedemiddag. Uh, ik was met de redactie bezig om dat samen te stellen voor vandaag. En uh, ik was allemaal artikelen aan het verzamelen. Artikel 1, Marco Termes, de column. Uh, artikel 2, Marco Termes, boekpresentatie. Artikel 3, uh, het verzetsgedicht van Marco Termes, eindelijk onthuld. Je bent een, een duizendpoot. Nou, nou, nou. <laughs> ja, ik bedoel, je bent... bent Drukmannetje. -druk Drukmannetje. Nou, er wordt gewoon gewerkt. Maar uh, we gaan die, dingen, uh, die drie items uh, met je bespreken. En uh, je bent inmiddels alweer met een vierde project uh, begonnen in deze serie. En daar heb je, verwijs je ook in je column van vorige week. Naar Maar er is ook nieuws, meer nieuws over Jan Columns. Daar gaan we over praten. Dus, uh, even kijken. Tussenstand. Uh, Argentinië, IJsland. WK uh, voetbal in Rusland en in Moskou wordt deze wedstrijd gespeeld. Tussenstand. De tweede helft is net begonnen. 1 tegen één. En een uh, 24 uur race op het circuit Zandvoort. En dan hebben we het over fietsen.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 Het waren de Temptations met Treat her Like a Lady. Inmiddels alweer een uh, lekkere gouden oude plaats. Het is zonnig in Zandvoort en daar genieten we uiteraard van. En er hoort ook zonnige muziek bij. We dachten van de single van uh, Alfaro Solar. Hier is La Cintura. TV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 Neemt u mij niet Ik heb nog een in de zin. Ik wil Ven hacia mí que ya no puedo parar Het is uh, inmiddels uh, kwart over vier op uh, zaterdagmiddag. En op maandagmorgen kwart over tien. Dan zeggen we goedemorgen. En u zegt gewoon goedemiddag. Het is dolfijn in de studio van uh, CFM. En vandaar dat we uh, deze zonnige plaat uh, draaide La Cintura. Hij is vanmiddag uh, aanwezig uh, de man die het uh, ja, volgens mij de afgelopen tijd vrij druk heeft gehad. Of viel het mee, Marco? Uh, nee, dat viel niet mee. Nee, hè? nee dat viel best wel nou, tegen ook niet waarschijnlijk. Nee, nee, ik ben er alleen maar Gewoon lekker mee. bezig geweest. Ja, goed bezig. Ja. Constructief. Het, Positief. Het eerste wat we doen is, we gaan even met jou terug naar uh, de, het begin van het idee van de gedichtenroute. Ja. Dat is op een gegeven moment een, een, een, een idee geweest van jou. Jij bent daarmee, uh, uh, uh, uh, laten we zeggen, met de gemeente in gesprek geraakt. Ja. Dat is af, afgelopen tijd, of afgelopen week, uh, heeft zich dat laatste gedicht, het muursgedicht, uh, het daglicht gezien. En wel het versetsgedicht. Uh, Gedichtenroute. Uh, kan je de luisteraars even in kort zeggen wat uh, daar de achterliggende gedachte daarvan was? Nou, de, uh, het oude centrum van Zandvoort, dat uh, kon wel een, uh, een kleine facelift uh, gebruiken, vond ik. En ik ben toen in gesprek gekomen met Helle Jansen over dat idee. En die speelde zelf ook al met het idee om de buurt op te knappen. Dus in de buurt van de, van de kippentrap en de achterweg. En dat hebben we samen uitgerold. Uitgewerkt en ja. uh, dat heeft dus geresulteerd in, uh, in uh, gedichtenroute. We, we hebben in Zandvoort al een beeldenroute... Uh, maar nu aangevuld met een gedichtenroute. Ja. Op hoeveel, hoeveel gedichten zijn er uh, inmiddels geplaatst? Ik bedoel, nu is het rond, maar hoeveel gedichten kan men tijdens die gedichtenroute van jou uh, tegenkomen? Er zijn nu zeven muurgedichten geplaatst. Met als laatste uh, uh, evenement het, het publicatie van het verzetsgedicht. Ja, voor Wim uh, Gertenbach. Dat, uh, dat moest op een gegeven moment geschilderd worden. Vandaar dat het 5 mei was te vroeg dag. Want toen kon het, was het nog niet klaar. Maar inmiddels is het uh, af. En uh, hangt het aan de muur om het zomaar eens te zeggen. Ja. En uh, hoe zijn de reacties op dat gedicht? Ja, tot nu toe geweldig. Ik kan niet anders zeggen. Mensen komen naar me toe en die geven me complimenten. Dus dat is uh, altijd fijn. Uh, over, alle, over de andere gedichten uh, die op de kippentrappen heb je er een, uh, heb je daar ook reacties op gehad? Of heb je nu meer een deel van het verzetsgedicht daar al vele reacties op gehad? Nou, ik denk dat uh, het verzetsgedicht, omdat dat het laatste geplaatst is... Ja. Uh, dan krijg je daar in de, in de komende, komende weken uh, de meeste reacties op. Uh, het andere kabbelt dan een beetje. Maar ik heb wel het idee dat de mensen uh, tevreden zijn over de gedichtenroute. Uh, als jij er dan nou op terugkijkt op dat hele proces, ben je dan zelf ook een gelukkig man? Dat je dat hebt kunnen voltooien? Uh, ja, ik ben uh, tevreden. En uh, je, je hebt, bedoelt, dat kost allemaal geld, zoiets. Uh, ja. uh, dus je hebt een soort groundfunding uh, gedaan. De gemeente heeft waarschijnlijk een, een duit in het zakje gestoken. Uh, iedereen heeft zijn best gedaan, laten we dat zo zeggen. Ja. Uh, dus, uh, uh, voor de gedichten zelf, daar heb ik apart sponsors voor, uh, voor gezocht. En gevonden, anders, het. Ja, anders hadden ze er niet gehangen. Ik ben maar een uh, parme schrijver. We, we, we hebben in voor de zogenaamd innovatiefonds. Die heeft ja. ook uh, met name met het laatste gedicht een, een duit in het zakje gedaan. Het innovatiefonds, uh, is dat speciaal voor dit soort, even, voor dit soort evenementen, uh, evenementen uh, bedoeld? Nou, waar het uh, specifiek voor bedoeld uh, is, dat, uh, laat ik aan de voorzitter van, uh, van het innovatiefonds over... Maar ja. dit uh, viel in ieder geval binnen, uh, binnen de uitgezette lijnen. Ja. Uh, dus het, uh, ja, het knapte de, de achterweg uh, wat op. Ja, dat, dat zonder meer. Het heeft een duidelijke... Ik uh, moet zeggen ook... Uh, vaak, uh, vaak Ze zijn ook mooi intact gebleven allemaal. De gedichten zelf. Ja, after, ja uh, uh, uh, uh, uh, tot nu toe, uh, dat moeten we even afkloppen. Ja. Uh, uh, zijn ze schadevrij... Uh, ...door de, de winter heen gekomen. Ja, nee, prachtig. Het is ook een prachtig gedicht, het ver verzetsgedicht. We hebben het er net even over gehad. Je gaat hem de, de luisteraars om kwart voor vier nog even, vo even voordragen. Ja. En uh, daarvoor zijn we natuurlijk zeer erkentelijk, Want het is inderdaad een prachtig gedicht. Het verzetsgedicht van Marco Temes. Het laatste, laatste project in de, in de, van de gedichtenroute. Dat, dat project is inmiddels afgesloten. En je bent al druk bezig met andere dingen. We hebben het straks hebben we het met jou nog over je column en natuurlijk de hoofdmoot: het nadeel van eerlijkheid. Een boekpresentatie op 22 juni. Ja, gaan straks weer verder met je praten. Maar er is weer meer muziek. Hier is Vaya Con Dios. Ja, daar worden we wel even stil van, hè, albert John Daar worden we even stil van. Ja, ja, ja, ja, ja. En die plaat was bijna afgelopen. Ik dacht, wat gaan we nou weer doen dan? Maar goed, joh de What's A Woman. Uh, inderdaad, de single van uh, Vaya con Dios. Je ja, ja. bent uh, in gesprek met Marco. Nogmaals, uh, goedemiddag. Leuk dat je er bent, uh, Marco, vanmiddag. Dank je wel. Want je hebt weer heel wat gedaan uh, de afgelopen periode. Net al uh, hebben we het gehad over uh, de gedichtenroute. En uh, ja, er komen nog veel andere mooie dingen aan... waar we vanmiddag over gaan praten. Allereerst even... Uh... Ja, ik ben een beetje van me apropos. <lacht> ja, lekker hè? Want uh, ja, u zag het niet, de luisteraars, maar terwijl uh, de muziek speelde... was Marco uh, alweer, wederom alweer een gedicht aan het uh, dichten. En wellicht dat we die straks uh, ook nog even laten horen. Uh, erg verrassend, uh, zeker de inhoud. Goed, komen we op terug, dus blijf luisteren. Uh, waar gaan we het ook over hebben? Over je columns. Ja. Uh, uh, wederom, het is elke week weer een uh, feest om uh, je columns te lezen. En... Uh, maar er komt een eind aan. Ja, er komt. Uh, aan, ja, aan veel dingen komt een eind. Want, Ook uh, aan dit. Je hebt besloten om er bij de nabije toekomst mee te stoppen. Ja, dat klopt. Uh, het is voor mij heel erg moeilijk om op twee zaken tegelijk te concentreren. En uh, ik kom het snelste vooruit door één ding te doen, uh, dus geen twee dingen door elkaar te laten lopen. En ik merkte de afgelopen weken. Dat uh, het schrijven van de column te veel energie uh, wegtrok bij een ander project wat ik aan het uh, doen ben. En dat moet helaas zwaarder wegen. Maar het was, het, het was, het was voor mij en voorop, uh, was het elke week weer uitzien naar de columns van jou. Want ze waren altijd weer verrassend. En, uh, uh, ga je er nog wat mee doen? Met die... Hoeveel heb je er in totaal geschreven? Ik heb er nu meer dan zestig geschreven. Ga je daar nog wat mee doen? Ga je die. Uh, uh, bundelen. Ik uh, laat ze bundelen. Ja. ja en uh, weet je al een, heb je al een titel verzonnen voor die bundel uh, van columns? <laughs> <Sorry>. <laughs> nou, waarschijnlijk zal het kopje gelukkig wij uh, blijven. Maar termins gebundeld vind ik natuurlijk ook uh, ja. aanlokkelijk. Ja, nee, die, die vind ik ook heel erg. Maar goed... Uh, je, je, je, je kreeg natuurlijk her en der van links en rechts heb je allemaal... allemaal uh, re, de column werd goed gelezen. Ja. Dat was ook duidelijk te merken aan de vele reacties die je toch elke week krijgt over die columns. Je zegt van het werd me toch iets te veel en te druk. Uh, is er misschien een mogelijkheid dat we in de toekomst weer terug gaan vinden in de Zandvoortse Courant, Of is dat gewoon nog te vroeg? Nou, niets is onmogelijk. en ik, uh, het, het stond me ook niet tegen. Ik uh, nee. uh, ik vond het ook leuk om te doen. Alleen, ja, uh, ik ben bezig met het schrijven van een nieuw boek. Een nieuwe roman. En daar heb ik inmiddels al een contract voor getekend. Uh, dus het is nu omgedraaid. Ja. Ik heb eerst het contract getekend met de uitgeverij. En nu moet ik het boek nog schrijven. En dat is een heel erg andere druk dan dat je... Uh, ja, gewoon een boek gaat schrijven, een manuscript. En dat je dan gaat leuren. Of, ja. uh, dus, ja, het dus, gaat op, dus op voorhand is het al, uh, uh, uh, laten we zeggen, goedgekeurd. En, en, uh, dat, is, dat is anders dan dat het normaal ging. Hè? Dan, ja. je, schreef, je schreef eerst de, de roman of de gedichtenbundel en ging daarmee naar een uitgever. Ja, dat klopt. Ik heb nu een werkplan geschreven. Dat heeft ook te maken met uh, een aanvraag voor het Nederlands Fonds van de Letteren. Dus dat uh, is wel, ja, laten we zeggen, de eredivisie... Uh, ja. Dat ik me daarin begeef. Ik uh, val inmiddels uh, onder de oeuvrebouwers. Omdat dit mijn veertiende literaire werk wordt. Ja. Wow. Ja. En uh, nou, de titel mogen we alvast verklappen van, uh, maar dat, uh, straks hebben we het over het boek wat nog gepresenteerd gaat worden. Maar je bent uh, uh, wat is de titel ja. van het boek, wat de, de, van het roman die daarna komt? De titel kan je die vast uh, nou, verklappen. Die daarna, die daarna komt heeft nog een andere titel. Ja, kan, ja. ja. Nou, wij, houden, wij houden het voor u luisteraars toch enigszins uh, begrijpelijk. Ik heb, want ik heb tussendoor nog de krokodil geschreven, mijn Roman. Ja, het is niet ondertiteld, hè? Dit is nog nee. wel. Kadaver, maar dat is ja, de, dat, daar doe je op, dat de, de rechten van het boek zijn eigenlijk al verkocht, ja. terwijl je het nog moet schrijven. Ja. Hoeveel hoofdstukken heb je al gehad? Ik heb, ben nu aan hoofdstuk 5, ik moet er nog 23, dus dat is pak een beetje 100.000 woorden. Deadline? Uh, het moet in september 2019 uh, gepubliceerd worden. Ik vind het goed als we het straks eerst gaan hebben over het nadeel van de eerlijkheid. Ja. Blijf zitten, want we gaan straks weer uh, met jou verder over de boekpresentatie... die volgende week vrijdag uh, op stapel staat van je huidige roman... Uh, het nadeel van eerlijkheid. Dat klopt. Oké, okay, maar we doen Dat eerst zo. even Daantje tussendoor, hè, zo dadelijk. Oh ja, Daan... Daantje, het dier van de week. Die krijgen naar deze plaat van Joe Cocker. En Summer in the City.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 De plek. Ik ken de plek. Dat was een Jack Cocker in Summer in the City. Het is drie minuten over half vijf. We gaan hem doen, dier van de week. En deze week hebben we in de aanbieding Daan. Ik ben een onherleidbare kruising uit het buitenland. Mijn naam is Daan en ik ben nu ongeveer drie jaar oud. Ik ben een hele zachtaardige hond en heb echt de tijd nodig om mensen te leren en kennen en vertrouwen. Ik zoek dus beslist een huis waar mensen mij de tijd geven en geen druk op mij leggen. Zo één op één uh, met mijn verzorgers ben ik veel vrolijker en minder bang. Te veel drukte of mensen bij elkaar is voor mij gewoon heel spannend. Ik ben wel heel aanhankelijk voor de mensen die bekend voor mij zijn. Ik zoek een huis zonder kinderen, hier heb ik helaas niet zulke goede ervaringen mee gehad. Ik kon bij mijn vorige eigenaar wel loslopen, maar dan zat er een hek omheen. Want als er zich onverwachte situaties voordoen, kan ik wel schrikken... ...en weg willen rennen. Ik moet daarom eerst een goede band opgebouwd hebben met mijn nieuwe bazen. Voor mij is de hele wereld heel gewoon spannend. Ik heb iemand nodig die mij op een rustige manier de zekerheid geeft die ik nodig heb. Alles wat nieuw is, is voor mij erg eng. En hier moet mijn baas mij mee helpen. Als ik door heb dat het niet eng is, als ik denk, ben ik ook heel snel weer relaxed. Dus hebt u of jij een rustig huishouden, alle tijd voor een hond en veel liefde te kunnen geven... Dan ben ik, Daan, op zoek naar jou. En waar verblijft Daan? Daan verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website. Want ook Daan verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. En het klinkt inderdaad wel als Daan dit. Ja, dat past wel bij deze dier van de week. Daan, te vinden in het eh, adres Kees op straat 5. De hitlijst van Kroatië kijkt, dan is dit een enorm groot hit. Ja. Volgens mij de nummer 1 zo'n beetje. De Havana van Camilla Cabello. Ja, Fred, hij, hij is inmiddels ook gearriveerd. Zodat dus ik na 5 uur hoor je Entertainment for You. En wat Fred allemaal straks gaat doen, dat hoor je ook even voor 5 uur nog in dit programma. Maar eerst gaan we verder praten met de gast van vanmiddag. Marco. Ja, en die gooit het hele schema ook al in de war. Dus wat dat betreft kan hij er ook nog wel bij. Ja hoor. Ik heb hem hier voor me liggen. De roman, het nadeel van eerlijkheid. Het resultaat van maanden ploegen. Ja, hard gewerkt. Echt, uh... Je was helemaal op toen, toen, toen, toen je klaar was? Ja, ja, ja zoals het hoort. Hè. De, ik vergelijk het wel eens met uh, schrijven met uh, een wensput. Maar de gouden munten liggen op de bodem. En je zal uh, diep moeten gaan om uh, de gouden munten van de bodem af te halen. Uh, ik, kan je in grote lijnen een beetje aangeven waar de roman over gaat? Uh, ja, dat kan. Over uh, verraad en liefde. <laughs> en uh, het nadeel van Eerlijkheid. Ja. Is het, de uh, subtitel zou het kunnen zijn, Eerlijk duurt het langst? Uh, of gaat dat niet helemaal op? Nou, ten eerste denk ik niet dat Eerlijkheid het langst duurt. <laughs> Ja. <laughs> dus uh, ik wil niet gelijk uh, naar wereldleiders uh, wijzen of uh, grote tycoons. <laughs> maar uh, nee het nadeel van eerlijkheid. Uh, de hoofdpersoon is een moordcommissaris. En hij moet zijn eigen familie onderzoeken. Want die blijkt ook een rol te spelen bij zijn verdwijning. Hij uh, heeft zeven jaar lang in een Turkse cel uh, en uh, ontsnapt. En dan komt hij terug in Parijs... en dan blijkt dat zijn familie bij die zaak betrokken is. En ja, dat is dan het nadeel van eerlijkheid... Is dat, dat je dan achter je eigen familie aan moet gaan. Uh, ja, d dat klinkt nogal complex... maar uh, uh, door het hele boek is de, de, de draad... Te Relatief makkelijk te volgen? Of moet je ja. echt diep gaan? Nee, dit is echt een van de eenvoudigste boeken die ik ooit heb geschreven. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> uh, ik heb hem hier gewoon, ik, gewoon lekker spannend. Ik, ik, ja. ik bedoel, hij maakt gewoon al, al indruk uh, op, de, op de foto, op de omslag, het nadeel van eerlijkheid. Speelt zich af in Parijs? Uh, voor een groot gedeelte. Ja. Ja. Het, het, uh, hij is ooit uh, moordcommissaris uh, geweest in Parijs. Uh, uh, de beste van, uh, uh, van de club, zullen we maar zeggen. Maar het is een uh, nogal uh, onorthodoxe manier. En hij wordt weggepromoveerd naar Interpol. En ja, het hoofdkantoor van Interpol zit in uh, Lyon. En op zijn allereerste klus uh, op Cyprus uh, gaat het meteen al fout. En hij verdwijnt voor zeven jaar uh, in een cachot. Je moet ook niet veel weggeven, maar, je, nee, maakt het maar het je maakt het wel mooi spannend. maakt het wel mooi spannend. Nou, het is een literaire thriller. Dus, ja. uh... Volgende week vrijdag. Ja. De presentatie. De presentatie. Waar? Hoe laat? Uh, bij hey. Skyline. Het is dus vrijdag, de 22e. Uh, de inloop is vanaf 5 uur. Iedereen is welkom. En uh, ja, uh, daar zal ik dan het uh, boek presenteren. Uh, heb je een uh, speciaal iemand waar je de eerste uh, uh, uh, officieel gaat uh, overhandigen? Uh, ben je daar nog mee bezig? Of gewoon? Uh. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, uh, ja, uh, uh, de... maar dat is een geheim. Ja, nee, keurig. Nou, dat is, is ook mooi. Het is, uh, uh, dat kan ik dan alvast wel verklappen. Want normaal gesproken doe ik of een beroemde Nederlander... of een uh, een of andere hote methode uh, uit, uh, uit literatuurland. Dit keer wilde ik het uh, echt heel bescheiden houden. En ik wilde het eerste exemplaar aanbieden... aan degene die het heel heel erg verdient. Dus gewoon een echte, heel erg goede vriend van me... die door dik en dun is. Dat is een mooie cliffhanger. Mm, zeker. Volgende week vrijdag, 22 juni. Uh, het nieuwe roman van Marco Termes, ten doop gehouden... bij Strandpavillon Skyline. Het uh, boek is al te koop bij de Bruna Balkenende. Ja. daar ligt hij al... Ook bij bol.com. Ja. Bij alle internet. Uh, dus uh, je kan alle internet. Uh, boeken-sites kan je opnoemen. Ik heb in de gauwigheid. Uh, uh, luisteraars, je moet echt blijven luisteren. Want we doen geen gedicht van de dag. Ik loop even op de dingen vooruit. Ja. Maar we hebben een officiële dagsluiting. tegen het eind van, uh, van onze uitzending. En uh, dat, de, de enige, op zijn manier zal Marco dat ook ten gehore brengen. Maar we krijgen zometeen eerst naar een stukje muziek. Uh, het gedicht van de, van de dag. En dat is het vrijheidsgedicht. Het verzetsgedicht wat uh, te bewonderen is op de locatie. De Achterweg. De Achterweg. Ik hoop je volgende week vrijdag te mogen spreken en zien. En wellicht voor die tijd ook al. En ik hoop echt uh, dat uh, het nadeel van eerlijkheid... Uh, de plek krijgt in de cyclus die het verdient. Ja, dat hoop ik ook. Goed.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 Shake off their lowly bone Takes a day try So Look into my face mighty Claire And remember just who You are Then go and forget me Forever But I know you still Bear the score deep inside Yes you do I know where you go To my lovely When in surround Het nieuwe boek van Marco Termes is inmiddels uit. Vrijdag wordt dat gepresenteerd hier in Salford. En vanwege dat boek draaiden we deze plaat van Pieter Sarstedt. En where do you go to, my lovely? Het is uh, inmiddels uh, 13 minuten voor 5 uur. Marco zit er klaar voor het gedicht van de dag. En het verzetsgedicht uh, is vandaag het gedicht van de dag bij ZFM. Als het knopje mee wil werken, ja, daar komt hij aan. Hier is het gedicht van de dag met Marco. Vandaag denk ik aan jou. En eigenlijk elke dag wel een beetje. Ik denk aan jou die slechts in angst. Meeuwen door een klein daglicht op zolder zag of ziet. Ondergedoken. Ik denk aan jou die op Leusterheide... In dorp, polder, stad en duin het leven liet. Vier. Rechtop. Ongebroken. Klaar voor de kogel. Ik denk aan jou als ik in vrijheid adem mag halen. Zeggen wat ik wil. Ik denk aan jou als ik van wereldsverre horizon geniet... En ik denk aan jou die nieuw leidt onder de bommen. Willekeur. Dictatuur. Vrees niet. Het komt. In mijn vrije hart ben ik je dankbaar. Elke dag. Elk uur. Ook al ken ik je niet. Dank je wel Marco voor het verzetsgedicht... Het gedicht uh, hangt aan de muur, om het zo maar even te zeggen. Waar kunnen de mensen het vinden? Uh, aan de Achterweg. Aan de Achterweg. Uh, dat is bij, uh, tegenover Lauro en Hardy en bij, bij die snackbar op de hoek. Ja, bij de snackbar omdoek. Oké, okay, bij Chef Amigo. Jawel. Dankjewel Marco. En hier is vrij zijn Marco Borsato. Zag de haren vallen wild langs haar gezicht Amper een jaar, maar zoveel ouder in dit licht Iedereen danst om haar heen, maar niemand komt dichtbij Misschien een uur, misschien een nacht, maar altijd blijft ze vrij Tot de ochtend haar weer nieuwe kansen brengt Het is toch lekker, hè? Als ik uh, achter de knoppen zit en de uh, regie in handen heb. Uh, Albert <laughs> Jan, ja, hoef je daar geen zorgen over te baas, maken. boven bovenbaas. Dat was een uh, Marco Borsato. En vrij zijn na het uh, mooie verzetsgedicht van uh, Marco Termes. Te vinden dus bij de achterweg, uh, inderdaad, uh, hier in uh, Zandvoort. Daar zit hij op de muur, om het zo maar even te zeggen. Zodadelijk uh, na vijf uur krijgen we Entertainment for You. Hij is inmiddels aangeschoven. Ja, Fred, hei, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we gaan. Uh, met drie mensen bellen Delano, drie, mensen. drie mensen. Ja, Eigenlijk zou Delano Bissop uh, hier zijn aan, aanwezig Maar daar hebben we een boeking om half zeven Dus uh, gaan we dat uh, telefonisch doen Over zijn nieuwe nummer In mijn dromen Gino Meijs gaan we bellen Over zijn nieuwe single uh, Wat een mooie dag En uh, Tony van den Dungen gaan we bellen En jij maakt me gek nou, ja, dat moet ja, je gelijk maar, persoonlijk. Natuurlijk. Niet zo gelijk persoonlijk worden. Dus. Nee, maar ik denk die bewaar ik even als laatste. Dus. Ja, dat is ja. heel goed, het Duitsmeiter. Nee, die had hij uitgekiend zo. Uh, ja, ja. ja. snap hem. Nou. Nou, Oké, okay, nou, dat gaat gezellig worden zo dadelijk na vijf uur. Ja, en een hoop mooie muziek natuurlijk. Heel hoop mooie muziek. Sos. Sos. je wat verklappen. Uh, nou ja, we gaan in ieder geval uh, de uh -huh. nieuwe, nieuwe draaien van, uh, van uh, ja, Tony van, uh, van den Dungen. Je maakt, van, ja, je ja. maakt me gek. Nou, je maakt me gek. De, re, de rest blijft geheim. Oké, okay, nou dat horen we zo dadelijk. Dankjewel okay. Fred, het is zometeen heel veel plezier met jouw programma. Ja, dankjewel. Nou, hij zit nog steeds uh, hier in de studio, Marco Temis. Ben je er nog? Ja? Okay. Ik ben er Ik nog. Ik ben er nog, oké. Okay, nee, helemaal goed. van top tot teen. Helemaal van top tot teen. Ja, want jij hebt uh, net eventjes uh, tussen nieuws en liepen door een uh, gedicht geschreven. We willen hem een beetje als een uh, uitsmijtertje hamkaas willen we hem eigenlijk uh, in deze uitzending uh, gooien. Uitsmijt dat je hamkaas. Uitsmijt hamkaas. De omelet van de dag. De omelet van de dag. Nou, die vind ik ook wel goed. Dus het, het, het, uh, nee, niet die. Het uh, gedicht uh, wat je net uh, voor ons geschreven hebt, dank alvast daarvoor. ZFM Radio, waar woorden waarde krijgen, de tonen vrij, de stemmen blij. Muziek door de ether stroomt, van jou naar mij. Uit liefde voor elkaar, dichtbij, veraf, onzichtbaar, toch immer nabij. Ja, applaus. Dankjewel, Marco. Wat een mooi gedicht. En eventjes tussen Neus en door, eventjes gemaakt voor, uh, voor ons. Dank daarvoor. Zit, leuk. Zit copyright ja, ook. Copyright ja. ook. Oh. <laughs> heb jij de handtekening erbij? Ja, ik heb, ik heb ik ja, wel. Ja, je hebt de handtekening <laughs> erbij. Heel goed. Okay. Hartstikke leuk, Marco. Hartelijk dank. Dank je Ja, gedaan. ZFM. Yo. Yes. Ja, nou, uh, vrijdag dus de, de boekenpresentatie. Waar kunnen de mensen zich melden en hoe laat, Marco? Ze kunnen gewoon uh, vrij en blij kunnen ze aankomen wandelen bij uh, Skyline. Beachborn dat is uh, volgens mij nummer 13. Uh, de inloop is vanaf 5 uur. Vanaf 5 uur, van harte welkom, tot een uurtje of zeven of zo? Ja, tot zwalken. Tot zwalken, <laughs> ook een mooie. <laughs> Oké, okay, nou jij hebt nog 24 uur nieuws, of uh, is het daar een beetje rustig nee, uh, op dit moment? Dus, er zijn al wat dingen gebeurd, maar die zijn, die zijn aan mijn neus voorbij gegaan, want ik was met andere dingen bezig. Maar goed, de eindstand uh, bij voetbal, uh, uh, verrassend Argentinië, IJsland. Eén. 1-1. Ja. Een gelijkspelletje dus. Een gelijkspelletje. Kijk, dat zijn goede berichten. Dan kunnen die IJslanders weer even er tegenaan. Hè, de volgende wedstrijd. Dus we gaan Wat, al... Hoe lang zit er tussen voordat je een volgende moet spelen eigenlijk? Nou, dat, uh, dat wisselt wel eens. Maar laten we zeggen, dat de eerste volgende wedstrijd die we gewoon krijgen... is vanavond om 6 uur. En dan hebben we het over Peru tegen Denemarken. Oké. Okay. Nou, onze uitzending zit erop. Fred, hij zit er helemaal klaar voor. Zodat ik, entertainment voor jou. Tussen vijf en zeven. Veel plezier daarbij, Fred. Dankjewel. Ja, Oké, okay, en wij zijn er volgende week weer. Wij zijn volgende week. Vergeet Vaderdag niet, hè, morgen. Nee. Morgen en... is het Vaderdag. Ja, goed. Ik het dus zeer. de cadeaus kan je nog even snel in huis halen. En dan ben je morgen welkom bij je ja, vader. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. Doei, doei. Things in love are bad.